met me mee, schat, Yo ik laat jou de wereld zien Misschien kan je met me mee op tour Yes er apponeert weer, Geef geen ene moer Ik stel de hele show op de dansvloer Woo! Jij weet wie ik ben en wat ik kan doen Ik leef als een G en ik maak broen Twee, ergens op een eiland, cocktails en blazers Zonder dat de, de paparazzi foto's nemen. Chilling, billing, genieten van het weer. Spelen het aan de kappen, maar herkennen ze me weer. Geen probleem, geen mekanen, doe me voor eens. die eerst. Als je maar weet, voor jou doe ik alles. Ik meen het, ik doe alles. Wat ook het geval is. Een echte kapitein die moet weten wat zijn schat is. Oftewel je hart is. Scheen. Hey, schatje, hey, schatje. Laat jou de wereld zien dus...